De Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben de taken in Haiti formeel verdeeld. Ze hebben een akkoord getekend waarin staat dat de VN samen met de Haïtiaanse politie verantwoordelijk is voor de veiligheid in het land. Ook coördineert de VN samen met de regering in Haiti de internationale hulpverlening. De Verenigde Staten bewaken het luchtverkeer, de havens en de wegen. Na de aardbeving was onduidelijkheid ontstaan over wie waarvoor verantwoordelijk was. Anderhalve week na de verwoestende aardbeving zijn nog een man van 22 en een vrouw van 84 onder het puin vandaag gehaald. Op de Nederlandse Antillen worden de stemmen geteld voor de parlementsverkiezingen. Om middernacht Nederlandse tijd zijn de stembureaus gesloten. Het zijn vermoedelijk de laatste verkiezingen in deze vorm... want de Antillen willen zichzelf voor 10 oktober opheffen. Daarna kunnen Curaçao en Sint Maarten... verder als autonome landen binnen het Koninkrijk, net als Aruba. De andere eilanden worden bijzondere gemeenten van Nederland. De regering had voorgesteld de verkiezingen niet meer te houden... omdat de nieuwe parlementsleden voor een half jaar aantreden... Maar de oppositie was daar fel op tegen. De Amerikaanse werkgroep adviseert om 47 gevangenen van Guantanamo Bay... zonder proces en voor onbepaalde tijd vast te houden. De werkgroep is ingesteld door president Obama... die er veel aan gelegen is om de gevangenis zo snel mogelijk te sluiten. In het advies staat dat de gevangenen te gevaarlijk zijn om vrij te laten... maar volgens de werkgroep kunnen ze ook niet worden bericht... omdat er tegen hen te weinig bewijs is of het bewijs niet legaal is verkregen. 35 andere terrorismeverdachten moeten wel voor de rechter worden gebracht... adviseert de werkgroep. 110 gevangenen kunnen nu of op een later tijdstip worden vrijgelaten. Het Nationale Veiligheidsteam van Obama buigt zich nu over de aanbevelingen van de Guantanamo-werkgroep. Het weer in het westen ligt te regen, overdag ook in het oosten regen of natte sneeuw. Temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt en overdag tussen 0 en 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. het. CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu U de nacht.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 Just yeah.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 Sure, where we've been. We've had success. We've had good times. But remember this.